Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Goed nieuws voor kroegen en restaurants. Waarschijnlijk mogen ze binnenkort tot middernacht open. Nu is dat nog 10 uur. En het kabinet werkt aan nog meer versoepelingen, vertelt politiek verslaggever Lars Geerts. Waar ze aan denken is dat bijvoorbeeld in de horeca de anderhalve meter zal vervallen. En dat betekent dat alle plekken weer bezet kunnen worden. Uh, dat het thuiswerkadvies vervalt, dat je dus gewoon weer naar je werk mag. En dat het aantal mensen thuis dat je mag ontvangen, dat is nu nog vier, dat vervalt dan in zijn geheel. En er is eindelijk een lichtpuntje voor festivals en andere grote evenementen. Volgens RTL Nieuws mogen zij over een paar weken ook Uiteindelijk weer los. Maar je moet dan wel je laten testen voordat je erheen gaat. Het is allemaal nog niet zeker. De definitieve knopen moeten nog worden doorgehakt. Na alle verhalen over dikpics en ander ongewenst seksueel gedrag... zijn veel bedrijven met spoed op zoek naar een vertrouwenspersoon. Bij de Vereniging van Vertrouwenspersonen gaat de telefoon non-stop, staat in trouw. Er bellen ook mensen die willen praten over wat ze zelf hebben meegemaakt of hebben gezien. Volgens de voorzitter is het nog veel drukker dan in 2019, toen MeToo begon. Stap jij elke ochtend in de auto in Haarlem, dan ben je vast wel gewend aan stilstaan. Het is de nieuwe filehoofdstad van ons land. Op een ritje van een half uur heb je volgens TomTom Tom gemiddeld 8,5 minuut vertraging. Ook in Den Haag en Groningen hebben mensen moeite om de stad in en uit te komen. Hoogste nieuwe binnenkomer is Apeldoorn op 5. Amsterdam is uit de top 10 verdwenen. En een krokodil in Indonesië kan weer opgelucht ademhalen. Er zat een autoband vast om de nek van het dier en die zat er al zes jaar. Een lokale krokodillentemmer wist het reptiel te vangen. En heeft de band nu eindelijk doorgezaagd. Filmpjes daarvan gaan rond op social media. Ja, hier hoor je hem bezig. De man zegt in een interview dat hij het gewoon niet aan kon zien als ze dieren pijn hebben. Zelfs een slang zou die redden. Het weer. In het noorden wat motregen, in het zuiden vanmiddag wat zon. Verder vooral grijs en een graad of 10. Vanavond en vannacht is er regen en morgen begint op sommige plekken ook nog nat. Maar vanuit het noorden wordt het langzamerhand nog een beetje zonnig. Het is wat koeler dan vandaag. Een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn weinig problemen meer onderweg. Alleen op de N201 Hilversum uit Horen staat het verkeer wel vast tussen Kortenhoef en Vreeland. In beide richtingen is de Vreelandbrug versperd door een technische storing. Dat veroorzaakt vertraging. Het is nog niet bekend hoe laat de problemen zijn opgelost. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemiddag, luisteraars. Dit is het lunchroomprogramma van ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. Een vast programma op de woensdag met veel informatie over Zandvoort en de directe omgeving. Afgewisseld met diverse vaste items, maar natuurlijk ook met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of via ZIGO-kanaal 40 en via internet op www.zfm-life.nl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 Goedemiddag Ik ben vandaag begonnen met de Beatles Opladi Oplada En ik ga door met Adele Easy on me Vanaf maandag 7 februari tot en met vrijdag 11 februari rijden er bussen in plaats van treinen op traject Haarlem-Zandvoort. Vanwege werkzaamheden aan het spoor door ProRail. Er worden bussen ingezet. Bij station Overveen wordt het spoor opengehoogd, zodat reizigers gelijk vloers de trein in kunnen stappen. Tussen Haarlem, Overveen en Zandvoort rijden er van 7 uur tot 8 uur s'avonds ieder kwartier bussen. Voor en na die tijden ieder half uur. De NS raakt eh, reizigers aan om voor het vertrek de NS reisplannen te raadplegen en het traject Haarlem Zandvoort rekening te houden met een extra reistijd van ongeveer 30 minuten. En ik ga door met Brian Highland. Sail the rickers. Richie Vellens met Donna. En ik ga door met de platters. Only you. Kan een vrouw in Engeland ook geridderd worden? En welke titel krijgt ze dan? Actrice Angela Jolie, modeontwerpster Vivian Westwood, apenonderzoeker Jane Goodall, allemaal vrouwen, allemaal geriddeld door de Britse koningin Elizabeth. Dus ja, vrouwen kunnen worden geridderd. Maar het is net als de lintjesregen in Nederland, wie zich verdienstelijk heeft gemaakt op een bepaald gebied, kan worden verheven in een of andere orde. Alleen degenen die worden verheven in de hoogste orde... ...the most excellent order of the British Empire... ...mogen de titel Sir voor mannen of Dame voor vrouwen gebruiken. Maar dan is dat ook de echte adel in Engeland. In 1958 waren adellijke titels die door de regerende fort werden uitgegeven erfelijk. Nu kan een adellijke titel alleen maar worden verkregen voor het leven. Life peerage). Vrouwen kunnen ook tot de adelstand worden verheven... Zij worden meestal barones en mogen ze lady noemen. Ook in de middeleeuwen werden vrouwen toegelaten tot de riddelijke orde. Ze kregen de titel deem. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like we fall in your fainted tears.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 There's no welcome look in your eyes when I reach for you. Girl, you're starting to criticize little things I do. It makes me just feel like crying, 'cause baby, something.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 Yeah, um... I'm gonna take two weeks Don't I ever find vacation I'm gonna take my problem To the United Nations Well, I called my congressman And he said, whoa I'd like to help you, son But you're too young to vote Sometimes I wonder but I'm going to do But there ain't no cure for the summertime blues It was Eddie Cochran with Summertime Blues Rap, Wellness Recovery Action Plan Plan je eigen leven goed, krijg er meer grip op. De cursus richt ik op kracht in plaats van op klacht. Door in groepsverband ervaring uit te wisselen, leer je van elkaar. Faciliteiten zijn Rob Spruit en Tim Kreuger. De deelname is gratis. U kunt zich aanmelden via 06-337-35694 of informatie-at-herstelacademie.org. Het zijn acht lessen. En het duurt van 10 tot 1 uur. De locatie is de Blauwe Tram. En ja, ik vervolg mijn uitzending met Bobby Rydell. Forget him. Forget him. Forget him. If he doesn't love you. Forget him if he doesn't care. Instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Asia Minor is een instrumentale opname uit 1961 van Jimmy Wisner. Die opereerde onder de naam Kokomo om zijn jazzfans niet van zich te vervreemden. Het is een rock'n'roll bewerking van Edward Creeks Piano Concerto in a Minor, waarbij shalak. ...op de hamers van een goedkope piano worden gebruikt om een honky-tonk geluid te produceren. Hij werd afgewezen door tien labels en moest het nummer uitbrengen op zijn eigen label. Het nummer werd een hit en bereikte nummer 8 in de Billboard 100. Het nummer 35 in de UK Single Charge, ondanks het werd verboden door de BBC... ...die destijds Airplay voor muziek weigerde. Hier is Kokomo met Asian Manor. We'll De four Seasons met Ragdoll. week woensdag werd door wethouder Rijnmond van Haafte en het bestuur van standplaatsvereniging Zandvoort een intentieverklaring over de die de weg vrijmaakt voor een haalbaarheidsonderzoek naar de transformatie van standplaatsen en naar kiosken. Standplaatshouders willen al geruime tijd hun mobiele nering graag inruilen voor een vaste. In 2017 hebben de standplaatshouders de gemeente voor het eerst via een brief hiervan op de hoogte gesteld. Meerdere wettelijke bepalingen stonden en staan nog steeds de lang gekoesterde wens van standplaatshouders echter in de weg. Wel zijn er sindsdien verschillende verkennende gesprekken geweest tussen gemeente en standplaatshouders. En beide partijen zijn het erover eens dat er kansen liggen. Het onderzoek zal zich in eerste instantie concentreren op de financiële, juridische en technische haalbaarheid van het plan. Waarna de stedenbouwkundige en ruimtelijke randvoorwaarden worden bepaald en ook een uitgebreid participatieproces opgestart. Namens het bestuur van de stamplaats Vereniging Zandvoort werd de overeenkomst ondertekend door voorzitter Arjan Berg en Jon van Dam van Fisch and more. Wise men say Only fools Music was een Britse rockgroep die in het begin van de jaren 1970 werd gevormd als samenwerkingsproject tussen Brian Ferry, zang en toetsen, en Brian Eno, de elektronische muziek. De band bestond van 1971 tot 1975 en na 1973 zonder Eno en van 1979 tot 1983. Een vaste basgitarist heeft de groep nooit gehad. In 2001 werd een Roxy Music Reunion georganiseerd met Vary en Thompson. Samen maakten zij een tournee en ze traden in 2005 op in Berlijn bij Live 8. In 3 november 2014 werd officieel bekendgemaakt dat de band uit elkaar was gegaan. De rode hits van Roxy Music waren Love is the Drug en Jealous Guy en Avalon. De naam van de groep was gedeeltelijk een hulde aan de namen van oude bioscopen en danszalen en gedeeltelijk een woordspeling op het woord rock. Het parallel aan de orde stellen van nostalgische en eigentijdse thema's was een kenmerkend eigenschap van de band, in het bijzonder in hun vroegere werken. Rocky Music had veel invloed op de vroege Britse punkbeweging. Ook stonden ze een model voor de New Wave. Hier is Rocky Music met More Than this. Was that a Idi mee met Blemeran de Bassanova. Het Centrale Stembureau heeft vrijdagochtend 4 februari de inschrijving van 10 politieke partijen bekrachtigd die gaan meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De openbare bijeenkomst in de raadzaal was online te volgen via een livestream. Tevens heeft het Stembureau de kieslijsten en de bijbehorende nummering voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Het leverde de volgende kieslijsten op. Op de eerste plaats Oudere Partij Zandvoort, Partij 2 VVD, de derde D66, CDA, PVV, Partij van de Vrijheid, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Gemeentebelangen Zandvoort, Jong Zandvoort en Zandvoort Echt 1. En hier komt dan Crystals met Then He Kiss Me.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 Einde van het eerste uur lunchroom op deze woensdag. Graag zie ik u terug naar het nieuws. En de boodschappen. Tot zo. Tot straks na de commercials.